Zulke beslissingen moet je nooit overhaast nemen. zo je. Ik had toch niet mensen die ontslaan. Dat is toch onbelangrijk. Dat is toch tijdig voor moet Moeten we weggaan? Nee, u kunt rust blijven. Nee. Hij heeft net een insuline-injectie gehad. Hij zal zo wel rustiger worden. Zo, zo gemieter, joh. Misschien moet hij een plas. Moet je een plas? Hier is de fles. Weg! Zal ik de zuster even halen? Ja, ga de zuster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 Kijk eens, rode rozen. Die zijn van tante zus. U moet moeten goed hebben. Ja, dat is goed. Mag ik jouw zakmes even hebben? Uh. Oh. Oh. Uh. Heb je het bedoeld? Ik ben. Ben je bang? Kijk eens. Wat een mooie roze. Alles oh. oh, goed. Wat doe je toch? Ik, ik doe... Ik heb helemaal geen boek aan. Wat, wat weet jij ervan? Ik, dames en heren, het is nu wel duidelijk. Ik moet een nieuwe envelop en helemaal opnieuw beginnen. Uh, Lach. Lach niet. Het is een ernstige zaak. Maar ik moet het toch om lachen. Ja. Ja, zo ben jij.